2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live Jacob Koonstam... over het behoud van ons laatste restje privacy. Nu eerst het NMS Journaal met Ewald de Jong. Het kabinet wil de Nederlandse Patriot-raketten langer in Turkije houden. Het is van plan de missie te verlengen. Sinds begin dit jaar zijn er zo'n 250 Nederlandse militairen in Turkije... om het land te beschermen tegen mogelijke raketbeschietingen uit Syrië... De NAVO ging, gist, ging woensdag al akkoord met verlenging van de missie... waaraan ook de Verenigde Staten en Duitsland meedoen. Minister Timmermans over de missie. Er is nog steeds een dreiging van ballistische raketten vanuit Syrië... En die patriots die zorgen ervoor dat de burgerbevolking in Turkije wordt beschermd tegen de mogelijke aanval. En die hebben vast, zonder enige twijfel, ook een afschrikkende werking op het regime van Assad bij het inzetten van die ballistische raket. Het kabinet besloot verder dat ook de piratenmissie in Somalië langer duurt. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken benadrukte dat er veel Nederlandse schepen in die regio zijn. En dat die zijn erg gebaat bij de beveiliging tegen aanvallen van piraten. Het aantal Nederlanders met wie na de orkaan op de Filipijnen... geen contact meer is geweest, is naar beneden bijgesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met 14 Nederlanders... nog geen contact gehad. En gisteren waren dat er nog 17. Van de 14 nog niet achterhaalde personen wonen er 12 in de Filipijnen. De twee anderen zijn toeristen. Brussel gaat akkoord met de Nederlandse begroting voor 2014. Ook al komt die boven de Europese norm van 3% uit. Volgens eurocommissaris Rehn blijft Nederlands... Precies binnen de regels, maar hij maakt wel een kritische kanttekening. Correspondent Quentin Horst. Extra aanvullende bezuinigingsmaatregelen die zijn voorlopig niet nodig. Dus dat is goed nieuws. Maar hij voegt eraan toe dat er geen enkele marge in zit. Er is geen ruimte voor economische uitgeleiders. De begroting blijft kwetsbaar. En het risico dat Nederland uiteindelijk in 2015 toch niet voldoet aan die 3%-norm... Nou die blijft voorlopig bestaan. Nederlandse economische beleid wordt het komende jaar daarom extra in de gaten gehouden door Brussel. De een-kind-politiek van China wordt minder streng. Stellen waarvan een van de partners enig kind is... mogen straks twee kinderen krijgen. Sinds 1979 mochten Chinese koppels niet meer dan één kind krijgen... om de snelle bevolkingsgroei in te dammen. Het gevolg is onder meer een enorme vergrijzing van de bevolking. Er golden al diverse uitzonderingen op het verbod... om meer dan één kind te krijgen. Zo waren de regels op het platteland van China soepeler... en liep sinds 2011 een experiment... waarbij partners die beide enig kind zijn... twee kinderen mogen maken mogen krijgen. Het weer vrijwel droog met geregeld zon. Het is rond de 9 graden en er staat weinig wind. Vanavond en vannacht opklaringen, kans op mist en minimaal rond 4 graden. Morgen eerst een mix van wolken, nevel en mist. Smiddags af en toe zon. Het blijft droog en het wordt opnieuw 9 graden. Zondag bewolkt en soms druiderig. Verkeersinformatie van de ANWB, in de Geest. Er zijn problemen bij Breda. Op de A58 van Breda naar Tilburg gebeurde een ongeluk bij Ulvenhout. Alle rijstroken zijn vrij. Er staat nog wel een file van 3 kilometer tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. En ook op de A16, vanaf beide kanten is het verkeer daardoor uh, vastgelopen. Voor knooppunt Galder in beide richtingen ook 3 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live in Rost over de hoofdpersoon in de grootste medische straf- en tugrechtszaak... in de Nederlandse geschiedenis, Janse Steur.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 Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? Um, 50.000. Nee. 200.000. Nee. 1 miljoen? Mm -mm. Volgens de Gezondheidsraad hebben miljoenen Nederlanders extra vitamine D nodig. Oh ja? Ja, misschien jij ook wel. Doe de test op doedetest.nl of vraag bij je apotheek om persoonlijk advies. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er een. En daar ook. En daar. Een miljoen zonnedaken. Dat is de droom van natuur en milieu. Daarom bieden wij u met Zonzoekdak...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 Jan Mom. Goedemiddag, welkom weer vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar je van harte welkom bent om de uitzending bij te wonen. Vandaag met Jacob Koonstam over het behoud van ons laatste restje privacy. Columnist, toneelschrijver Aarve Korsjes is gastrecensent. Letselschade-expert Ime Drosten over de hoofdpersoon... in de grootste medische straf- en tuchtrechtszaak in de Nederlandse geschiedenis. Jan Steur. Rubrieken Frits Barend, Justus Van Nul en Bert Brussen. Ze komen allemaal. Satire en weer... Heel veel mooie live muziek vandaag. Kristel! Middag Live. Christel. Zij verzorgt de live muziek tijdens deze vrijdagmiddag Live. Je kunt daar zien als je langskomt, maar ook als je gewoon naar vrijdagmiddaglife.afro.nl surft. Te zien op computer, maar ook tablet of smartphone. Je mening geven mag ook, vinden we leuk. Twitter ons: hashtag Afro VML. Sinds begin deze maand staat neuroloog Jansen, beter bekend als Jansen Steur... voor zowel de tuchtrechter als de strafrechter. Een unicum in de Nederlandse medische geschiedenis. Jansen Steur werkte 25 jaar in medisch spectrum Twente. Aanvankelijk met een reputatie van een goede en kundige dokter. Maar inmiddels beter bekend als de dokter die een deel van zijn patiënten grote schade toebracht... door verkeerde diagnoses te stellen en ongepaste behandelingen te geven. Aan tafel letselschade-expert Ime Dros, die de belangen van de klagers in de tuchtzaak. Welkom, meneer ja. de Rost. En uh, naast u, Bra Aaf Brand Korsjes, gastrecensent van vandaag, uh, ook iets gevolgd van de Janse Steurzaak? Ja, wel overgelezen, ja, met veel afschuw en verbazing. Ja. Het is toch wel ja. je ergste nachtmerrie als je in dat behandeling bent? Ja, arts we hadden het er net over. Een soort horror is dat. Ja. ja. Het is, uh, u, u staat, met meneer Horst de Klagers, bij in de Tuchtzaak. U bent al heel lang bezig met die zaak. Was het voor u nou eigenlijk ook voor het eerst... dat u uh, Janssen Steur eigenlijk in levende lijf in die rechtszaal tegenkwam? Ja, het was voor mij de eerste keer dat ik hem in levende lijf in de rechtszaal tegenkwam. Ik kende hem daarvoor al, want in 1985 was hij mijn behandelend arts. Ja. Overigens uitstekend, moet ik zeggen. Hij heeft me heel goed geholpen, een vriendelijke man. Dat blijf ik volhouden. Maar eh, na zijn medicijnverslaving. Eind jaren 97. Zoals hij dat letterlijk ook bij de tuchtrechter zei. Ik was volledig het spoor kwijt. Ik was van het padje. En wat dan opmerkelijk is. Dat hij dan zegt. van, Ik ben van het padje af. Eh, door die medicijnverslaving. Maar op het moment dat ik patiënten moest beoordelen. Was ik volledig helder. Ja. Ik heb het allemaal goed gedaan. Ik zou het nog net weer zo want, hebben want hoe, wat is dan het verschil tussen de keer dat u daar kwam als patiënt. En die dus blijkbaar nog goed functioneerde als arts. En nu? Ja... Um, je ziet dat deze man... He, heeft al medicijnverslaving uh, gehad... heeft ontzettend veel fouten gemaakt. Je, als je bijvoorbeeld uh, bij hem kwam... met uh, whiplash of hoofdpijn... dan gaf hij mensen gewoon aan... dat je Alzheimer had. Maar als de rechter hem dan vroeg van... Ja, die mensen hebben toch helemaal geen kenmerken van Alzheimer... dan zei hij van nee, het was een pre-Alzheimer... Ja, maar hoe, hoe, hoe, hoe ver is dat dan voor de Alzheimer? Yeah. En dan zei hij tien tot vijftien jaar. Yeah. Dus zei de rechter, dan is het toch wel pre-pre-pre-Alzheimer. Maar wist u dat dan zeker? Nee, ik wist het niet zeker. Maar waarom gaf u dan die medicijnen? Ja, misschien hielp het. Ja, je staat echt vol verbazing. En yeah. dan hoor je een arts zeggen, dat was voor mij ook nieuw dan laat zo'n rechter laat dan een medicijnblok zien... waarop staat professor dokter E.N.H. Janssen-steur. Nou, dat die steur achter zijn naam had toegevoegd, dat wisten we. Maar dat hij ook op zijn medicijnblok had staan professor... Wat hij ja, niet was? Ja, dat was hij niet, dat was helemaal nieuw. En toen zei die rechter ook van... maar meneer Jans, u bent toch helemaal geen hoogleraar? Ja, maar ik was wel zo goed dat ik dat verdiende. Het was dan wel geen, geen leerstoel maar een leerkruk heb ik mezelf toch wel gegeven. Hij is in ja, zijn is... eigen fantasieën of fantastische status ja, de... gaan geloven. Hij is in zijn eigen status gaan geloven. Let wel, hij stond voor die tijd, in begin jaren negentig... stond hij echt bekend als een heel goed neuroloog. Dat zal hij ongetwijfeld ook zijn geweest. Heeft hij zelf nu het idee dat hij dingen verkeerd heeft gedaan? Um, hij, geeft wel hij, zegt wel, hij maakt wel excuses. van. Ja, Nu kun je zien dat het verkeerd van mij was. Maar als ik het terug mocht doen... En ik zou u weer op dat moment krijgen. Dan zou ik u weer net zo hebben gedaan. Zou u ook weer zeggen, over vijftien jaar krijgt u last van dementie? Ja, ja, dat is onbegrijpelijk. Ja, u staat, ik zei het, de klagers bij de Tuchtzaak. We hebben dus de Tuchtzaak en de Strafrechtzaak. Ja. Kunt u kort in allebei de zaken aangeven waar die om draaien. Nou, de Tuchtzaak gaat puur om de kwaliteit van de gezondheidszorg. In de Tuchtzaak kan hij maximaal als straf krijgen... normaal gesproken dat hij uit het big register wordt geschrapt. Maar omdat hij daar zichzelf al uit heeft geschreven, wordt de straf dan als het maximum wordt, dat hij zich nooit meer mag inschrijven. En het strafrecht is een sanctie dat je de strafwet hebt overtreden. En de maximale straf die jij daar kan krijgen is... twaalf jaar gevangenisstraf. Ja, daar, daar kan hij werkelijk de gevangenis voor ingaan. Even toch over die tugrechtzaak, want die is natuurlijk ook bedoeld... Hè, om, om, om te voorkomen dat dit weer in de medische sector nog een keer gebeurt... om de, om, om de medische uh, hulp te verbeteren. U hebt daar onder andere de oud-bestuurders van Medisch Spectrum Twente uh, gedaagd. Ja. Waarom die? Nou, omdat het namelijk zo is, je hebt twee kwaliteitssystemen. Het interne kwaliteitssysteem, de Raad van Bestuur... en het externe kwaliteitssysteem, de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Als een arts in de fout gaat, moeten die twee veiligheidssystemen werken. Nou, wat zie je dan? De Raad van Bestuur stond erbij en keek ernaar. Het is zelfs zo sterk geweest dat in december 2003... de maatschap de opdracht kreeg toen Janssen-Steur verwijderd was. Schrijf wel op als u verkeerde diagnoses ziet, maar doe er niks mee... En u mag niet actief op zoek gaan naar patiënten waar het misgegaan is. Een doofpotcultuur. Wat is hun verweer daar in die, voor de terugrechter? Nou, hun verweer was eigenlijk van... Uh, uh, de heer Zeilstra zei van... Ja, meneer Raamaker was uh, de voorzitter van, was de de van de Raad van Bestuur. Dat was een toenmalige Precies, dat was toen de, de voorzitter van de Raad van Bestuur. Die wilde dat zo. En ik, ik, ik vond het niet goed. Maar als ik er tegenin was gegaan, dan had mijn baan dat gekost. En hij had het iedere keer over van... Ja, maar als we het anders hadden gedaan... dan had het ziekenhuis heel veel geld gekost... En, hij schaamde zich wel, hè, geloof ik. Ja, hij schaamde Achteraf. zich wel dat hij dat zwijgcontract had goedgekeurd. Dus iemand die kreeg geld, die mocht niet meer over Janssen Steur spreken... die moest de dossiers vernietigen. En als hij dan toch nog weer over Janssen Steur zou praten... of het dossier niet zou vernietigen... dan moest hij geld betalen. 15.000 gulden boeten. Zij zeggen, wij staan hier verkeerd. Je moet hier artsen laten komen. En wij bestuurders horen hier niet bij de terugrechter. Nou, het is, het is wel zo dat. Het, de tuchtrechtspraak was tot 2011 zo. dat ziekenhuisbestuurders niet verantwoordelijk uh, werden gesteld. De tuchtrechtspraak uh, is tot het inzicht gekomen. dat dat ook in de tuchtwet staat. Dat artsen wel degelijk. uit hoofden van hun functie als bestuurder. tuchtrechtelijk zijn aan te spreken. Maar het is in die zin wel een unieke zaak. We zullen ja, moeten afwachten. Net, de net als dat u bestemd. inspectie ook uh, daar laat komen. Ja, de, uh, volgens mij geldt hetzelfde voor de inspecteurs. die ook arts zijn. Maar het zou de eerste keer in Nederland zijn als de inspecteurs worden veroordeeld. Ja. Het is de uitspraak in de tuchtzaak is 10 januari. Uh, die strafzaak die gaat langer lopen. Kunt u in die strafzaak, want u zit daar als toeschouwer he, bij, die, bij die strafzaak, al een soort trend zien welke kant het op gaat? Ja, ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik het werk van het openbaar ministerie zie... dat het openbaar ministerie er weliswaar vier jaar over heeft gedaan... maar zijn werk uitstekend heeft gedaan. En het net rond Janssen-sleur sleur sluit zich. Want het is natuurlijk heel lastig om te bewijzen... dat hij dit soort dingen met opzet deed, lijkt me, of niet? Ja, maar het gaat niet alleen om opzet in de zin van willens en wetens... maar ook, zeg maar, wat we dan noemen voorwaardelijke opzet... de aanmerkelijke kans nemende dat. Hij had kunnen weten dat. Ja, en hij zegt van, ik twijfelde aan die diagnose. En sterker nog, op het moment dat uit officiële onderzoeken duidelijk werd dat mensen die ziekte niet hadden... deelde hij dat die patiënten niet mee. Dus hij liet de, ze... had hij al kennis van het feit dat zijn diagnose niet klopte. Precies. Maar dat liet hij de patiënten niet weten. Precies. Dus hij, hij, hij, hij bewust liet hij de patiënten in de waan dat ze ernstig ziek waren. En hij gaf ook toe. Ik dacht aan een, zoals de rechter dat zei, pre-pre-pre-Alzheimer... Terwijl hij de mensen gewoon zei, u hebt Alzheimer. U hebt zelfs een hele ernstige vorm van Alzheimer. U hebt nog maar twee jaar. Want hij uh, dacht gegaan. dat het beter was om als arts zelfverzekerd over te komen. Ja, dat zei hij letterlijk. Ja. Hij zei van, een arts hoort niet te twijfelen. En daar hebben patiënten niks aan. Dus ik zei maar met zekerheid, u hebt het. Af heb jij liever een twijfelende arts of een zelfverzekerde arts? Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld een huisarts die altijd... Uh mij uh, vertelt wat voor opties er zijn. Dus uh, dat, daar moest ik een beetje aan wennen. Dat hij zei, van, nou kijk, in het uh, blad voor geneeskunde... heb ik pas geleden dit gelezen over antibiotica. Aan de andere kant, jij wil ze gewoon per se nu. Je mag meedenken. Uh, ja. Wil je, en, je dat ook? Uh, dat vond ik eigenlijk wel prettig. Dat, dat je gewoon als een soort intelligent mens... en niet zo van, nou meisje, hier heb je je pillen. Ga maar lekker slikken thuis. En dan mm. komt het ik bedoel, hij, hij deelt ook gewoon... en er zijn natuurlijk heel veel dingen onbekend in de geneeskunde. Ja. Er zijn ook of veel mensen, duidelijk. denk ik, uh, dat zult u in uw praktijk ook wel tegenkomen... die juist prettig vinden als een arts heel duidelijk en zelfverzekerd is, of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar als u daar komt met geheugenstoornissen... en die arts denkt van het zou heel misschien wel eens pre-pre-pre-Alzheimer kunnen zijn... Ja, en dat dan hebt u ook van dat hij zegt van nou, het zou kunnen... maar nee, niet tegen u zegt van absoluut. u hebt Alzheimer, maar u, u hebt nog u, twee jaar te leven. Nogmaals, dat dat bewijs in die strafzaak rond kan komen? Um, als je daar heel objectief uh, naar kijkt dan is het zo dat het openbaar ministerie natuurlijk een moeilijk dossier heeft. Ja. Dat die arts in civielrechtelijke zin medisch verwijtbaar heeft gehandeld... dat staat wel vast, maar die opzet zal wel bewezen moeten worden. Maar als ik het zo zie voltrekken voor mijn ogen... dan begin ik er steeds meer in te geloven. Begin volgend jaar weten we meer, want dan wordt de uitspraak verwacht in de strafzaak. Dank tot zover in het Rost. Uh, straks aan verband Korsjes over de uh, cirkel... Is ook Circles is weer een titel van, van, van Christel. Maar The Circle heet It's het boek circle, waar ze over gaat praten. Uh, en, en natuurlijk over een film. Maar eerst Christel. shit and dream. and oh Christel, met cirkels van haar nieuwe album Undefeatable. De gastrecensent van vandaag. Yeah, yeah, yeah. De schrijver en columnist Afbrand Korst. Korstjes. Yeah. En ook nog steeds aan tafel natuurlijk in Medrost. Uh, naast de zaak Janssen steun nog tijd voor boeken, film, theater. Als ik heel eerlijk ben, niet. Nee. Ik kreeg op mijn verjaardag een boek, maar ik dacht van wanneer kan ik het lezen? Welk boek? Um, een boek, ja, een hele goede vraag. Met letters en een open einde. Nee, nee, nee, ik ben altijd heel slecht in namen. Maar het is een, een boek van um, een SAS, een ex-SAS-militair... over de geheime operaties uh, die gedaan zijn. Ik zou vroeger, als ik geen uh, Salmonella-besmetting had gehad... beroepsmilitair ah, zijn kijk geworden. aan, kijk aan. Dus het ligt wel... Uh, dat ligt te wachten. Dat ligt, ligt te wachten, Goed, ja. misschien dat we later nog eens horen wat jullie ja. ervan vond dan. Aavi, ja. jij hebt uh, een nieuwe film gezien... Uh, uh, van een regisseur van een film die de heel veel mensen misschien wel kennen. Daarom ja. noem ik dat even Amélie Poulin. Ja. Uh, uh, en die, de titel... Ik kijk even, waar heb ik die titel Ja, is een, oh, is Ik een heb dit opgezocht. Oh ja, The Young and Prodigious T.S. Spivit. Ja, precies. Dat is hem. Dat is een film. Die heb je gezien en je hebt het boek wat voor je ligt, The Circle, gelezen. Maar ja. eerst, eerst even over jezelf. Want je bent toneelschrijver sinds kort. Ja. 50-50 heet het stuk. Ja. Over een open huwelijk. Klopt. En waar heb je daar research voor gedaan? <laughs> Uh, nou, ja, research eigenlijk niet. Ik heb het gewoon allemaal uit mijn eigen Duimgezel. hoofd uh, gehaald. Ja, een beetje Alliance Steur, uh, over benaderd. <laughs> het gaat over een, een ja, modern huwelijk, hè? Uh, mensen ja. uit de grote stad... Uh, ja. Twee mensen, een veertigster en een vijftiger. En die hebben een open huwelijk, ze hebben geen kinderen. Ze gaan allebei een beetje hun eigen gang. En behalve dat hebben ze ook nog alles heel erg 50-50 verdeeld in het huishouden. Dus het geld, precies 50-50, de huishoudelijke taakjes. Om elkaar maar zoveel mogelijk te gunnen en geen frictie te krijgen. Mug met de gouden tand speelt. het. De, ja. de recensies zijn goed. Ja, die waren heel goed. Opgelucht. Ik ben ik heel erg blij mee. Ja. Nou, Ik ben vooral heel blij dat ik het stuk... Zelf nu het voor mijn neus gespeeld wordt... ik ga ook best vaak kijken... Um goed vindt, weet je. Want, Want je als zit je net... zelf dan ook weer te, iedere keer opnieuw te lachen over jij. Eigen... Ja, ja, wat heel gênant is in een zaal met mensen die soms wel weten dat je het hebt geschreven. Maar goed, dus heel erg te lachen. Maar dat is vooral omdat de acteurs natuurlijk zelf weer allemaal dingen doen die ik niet heb bedacht. Ja. Ik bedoel, ja. dat zijn dingen die zij erin hebben gebracht. Dat zijn uh, Marcel Musters en Lies Vissendijk. Ja, ja, ja, met z'n tweeën spelen ze het. En ze goed. spelen het echt... Uh, Hartstikke nou ja, heel goed. goed, ja. goed. Ja. Het is voorlopig uitverkocht. Zo, zo, zo goed loopt het al. Ja. Maar volgend jaar geloof ik dan... Ja, over een jaar doen ze een tournee en dan gaan ze door heel Nederland en dan gaan ze hier in Bellevue en in de kleine comedie, het ook weer spelen. Okay. Ja. de film The Young and Prodigious T.S. Spivett. Ja. waar gaat hij over? Nou, het gaat dus over een klein jongetje die heet T.S. Spivett. Hij is tien. Zijn tweelingbroertje is overleden doordat ze met een pistool aan het spelen waren in de schuur. Dat is het drama, zeg maar, wat ik nu even heel kort beschrijf. Hij is een oude zus en een vader en een moeder. En hij is geniaal. Hij vindt dingen uit en hij heeft een Perpetuum mobile uitgevonden. Dus Zo'n apparaat dat nooit stopt met bewegen, en daarom is hij uitgenodigd om in de Smithsonian in Washington uh, een lezing te geven, want zij denken dat hij een volwassen uitvinder is en ze hebben hem uitgenodigd. En uh, dan, dan ja, dan gaat hij eigenlijk stiekem van huis weg in Montana en gaat hij helemaal met de trein naar de andere kant van Amerika om daar een presentatie te geven in de Smithsonian. En dan komen ze er pas achter daar dat een klein jongetje is. Je ja, het een goede film. Ja, ik vond het een beetje moeilijk. Want uh, het, het lijkt eigenlijk op Amélie... in die zin dat er heel veel visuele grapjes in zitten. Die regisseur is echt helemaal bezeten van uh, het visuele. Wat natuurlijk ook heel fijn is. Het is 3D, dus ja, de trein en uh, het speelgoed. En er vliegen af en toe echt ideeën door de lucht die die jongen heeft. En dat is allemaal prachtig in beeld gebracht. Maar daarbij gaat het verhaal dan wel een beetje verloren. Ah. Dus het verhaal is eigenlijk vooral... T.S. Pivot zit in de trein... En heeft ingevingen. En dat is voor mij net iets te weinig plot. Maar die, dat, dat die zin. beelden zo mooi zijn, dat compenseert niet de zwakte van het verhaal. Nee, en, en het, het rare was, want het is dus eigenlijk gewoon een road movie. Uh, ik bedoel, hij gaat van A naar B en dat is de film. En vorige week zag ik uh, Gravity, uh, wat eigenlijk ook een, een road movie is, ook over één persoon, namelijk iemand die vastzit in de ruimte en terug moet naar de aarde. Ja. En dat is ook een vrij, ja basisverhaal. Uh, van je zou kunnen vermoeden dat dat saai Ja, hoor. dat dacht ik namelijk ook toen ik erheen ging van... nou, dit wordt me toch een potje saai. Maar goed, ik moest van mijn vriend, ik moest enzo samen zien. En, dan ga en, en die was fantastisch en zo spannend. En er gebeurde zoveel psychologische dingen. En, terwijl dat is één vrouw, uh, die zit als astronaut vast en moet terug. En dit is één jongetje, dus het maakt... Het, het, het viel maakt tegen. maakt eigenlijk niet uit dat zo'n ja. verhaal zo klein is. Maar het viel toch tegen. En dat koddige, wat ook in Amelie zit... Dat stoorde me hier meer, omdat het zo'n zo schattig jongetje is. Het, het is allemaal net te schattig. Weet We je. hebben ondertussen Gravity ook nog even meegenomen in de recensie. Ja, dus, uh, die doet Je, do, do, je levert echt <laughs> waar voor je geld. Eh, eh, tot zover dan de film. Ja. Het boek van Dave Eggers. Ja. Dat heet The Circle, ligt voor Circle, je. Ja. Gaat over? Het gaat over een soort Google, Facebook-achtig bedrijf van de toekomst. Dat heet The Circle. Waarin alles is samengevoegd op internet. Dus... Uh, Facebook, Twitter, maar ook je bankgegevens. Uh, al, je hele identiteit is in één bedrijf wordt dat uh, beheerd. True you noemen ze dan je identiteit. Dus alles is openbaar en, al, en niks is meer anoniem. En uh, dat, dat bedrijf voert dat steeds verder door. Bijvoorbeeld uh, in de zin dat ze overal camera's introduceren... die ze ook mensen aanmoedigen op hun lichaam te dragen... zodat iedereen altijd kan kijken op internet wat ze aan het doen zijn. Eigenlijk een beetje de nachtmerrie van Jacob Koonstam... waar we zo direct mee gaan praten. Ja, praaten. ik denk wel meer mensen hun nachtmerrie. Ja. En, <laughs> ja. en, en, en wat, is dat dan ook meteen een waarschuwing tegen ontwikkelingen op dit vlak? Of? Ja, ik, ik weet zeker dat Dave Eggers dit als een soort satire heeft geschreven... over social media en ook over... Internet en, en elkaar in de gaten houden en het sociale, wat hij duidelijk niet sociaal vindt eraan. Um, maar uh, hij is een supergoeie schrijver. En hij, hij kan ontzettend goed... Uh, ook zo'n bedrijf... Uh, weet je, je ziet het helemaal voor je soort Steve Jobs-achtige leiders. En... Ja, want het grappige is... In de vorige boek heeft hij altijd heel veel research voor gedaan. Ja. Dit niet. Dit, dit heeft hij, net nee. als jij met je toneelstuk, ja, gewoon helemaal zelf bedacht. Uit, ja, je weet natuurlijk best veel van die wereld in Silicon Valley... Waar allemaal van die leuke geeks werken. Die ontzettend slim zijn, maar ook heel hip. En die heeft hij heel leuk beschreven. En, en ook de dialogen tussen die, al die mensen. Maar ik vind het... Ik, vind het, ik begrijp wel dat je in een soort to toekomstvisie niet geloofwaardig hoeft te zijn. Maar ik, ik, ik vind dit zo onrealistisch dat, oh. dat dat me dwars zat op een gegeven moment. Dat wel. Nou Weet je wat ik moeilijk bijvoorbeeld vond? Dat bedrijf is, streeft dus heel erg naar openheid. Dat is natuurlijk heel creepy. Want ze willen dat alles open en transparant is. En dat je eigenlijk nergens meer mee weg kan komen in het leven. Je mag nooit meer liegen. Alles. En een van die dingen zijn die cameraatjes. Dus die Steve Jobs-achtige leider... Introduceert, introduceert die camera's. Die zijn piepklein, die kan je overal ophangen. Die heeft hij in zijn moeders huis... Zijn kleine over... drones die hier ook echt komen. Ja, van, ja. je ziet ze niet. En, en, en, en hij illustreert dat aan de hand van zijn moeders huis. Zij is een beetje oud en kwakkelig. Kijk, ik heb ze overal opgehangen, kan ik er 24 uur per dag in de gaten houden. Yeah. Nou, en dan is er dus niemand in dat hele grote, slimme bedrijf... die tijdens die speech zegt... Goh... Wel een beetje eng. Moeten we dat wel doen? Ja, terwijl natuurlijk elke uh, gemiddelde Facebook-gebruiker is al bang om zijn privacy uh, te veel op te geven. Dus ik geloof gaan... niet dat dat wat dat betreft zo'n vaart zou, zou gaan lopen. Nou, ik, ik geloof wel dat die bedrijven waarschijnlijk nu met dat soort dingen ook bezig zijn. Maar ik geloof niet dat dat zo kritiekloos door, door een bedrijf met ja. tienduizenden super slimme werknemers allemaal ingevoerd zou worden. Ben jij zelf gebruiker van social media? Nee, nou, ik gebruik alleen Instagram, dus uh, foto, uh, foto's. Twitter uh, en Facebook doe ik niet, nee. Want? Ja, uh, Twitter vind ik heel uh, ongezellig. Ik vind o, ongezellig. dat mensen dat erg veel gebruiken om <laughs> yeah. uh, elkaar af te vallen... of om zichzelf te feliciteren, of om anderen te feliciteren. Maar weinig om echt interessante gedachten... kan ook niet in zo'n korte tekst naar buiten spreken. 140 tekens, ja. Bovendien, ik heb een column, dus weet je, daar kan maar, ik ook. Maar niet vanwege de privacy? Nee, dat niet zozeer. Nou ja, ik zou nooit overal maar foto's uh, gaan neerzetten. Waarom? En Facebook is een beetje hetzelfde. Dat ik denk, ja, waarom moet je dat doen? En ik heb ook, weet je, ik, ik, ik volg de mensen die ik ken wel in het echt. En met Roos gebruiken van social media? Jazeker. Actief? Ja, actief. Want? Uh, niet als het gaat om mij privé, want dat, dat, dat blijft privé. Maar als ik zeg maar allerlei dingen meemaak met Jan Steur, nieuwsitems. dan zet ik dat op uh, Twitter of op Facebook. Dat is een, een handige manier om, om dingen snel uh, te laten weten. Ja, ik heb het er een stuk rustiger van gekregen. Oh. Want al die journalisten die je bellen: van, hoe is het nu? Die zien nu in regel van: kijk even op de site voor het laatste nieuws. Ja, als, dan begrijp ik het. Als wel. je een van de twee moet aanraden, de film of het boek, welke wordt het dan? Het boek, want het boek is wel ontzettend vermakelijk en supergoed geschreven. Ja, dat, on dat onrealistische moet je dan maar even, zie het als een sprookje. En nee, in het rust, na, na de recensies gehoord uh, te hebben... als dat boek over die militaire uit is... is je dan nou <laughs> voor de zorgel of voor de, drie, ja, ja. Of, uh, de film? Nou, um, ik moet zeggen dat ik dat boek dan wel eens wil lezen. Toch wel? Ja, toch. Het is wel toch. 500 bladzijden. Dus. <laughs> je moet er even tijd voor vrijmaken. Maar je kunt, je bij kan bij de, nu de studie al... heb je vaak ook dikke boeken, hoor. Dus, <laughs> ja, dat <laughs> is ook weer waar. Het, en het kan nu al in de agenda gezet worden. Ik dank Averband Korsjes voor de recensie. En ik dank Spreed. ook Ime Drost bij het vervolg ook van de Tuchtzaak tegen Jan Sesteur. Zodra, ik zei het al, gaan we praten met Jacob Koonstam... over ons laatste restje privacy. Uh, maar eerst het NWS Journaal, Ewout de Jong. Dit is Radio 1. Het kabinet wil de Nederlandse missie met Patriot-raketten in Turkije verlengen. Sinds begin dit jaar zijn er zo'n 250 Nederlandse militairen in Turkije. Ze beschermen het land tegen mogelijke raketbeschietingen uit Syrië. Ook de anti bij Somalië gaat langer duren. De NS zet in het weekend weer een nachttrein in tussen Utrecht en Amersfoort. Volgens de spoorwegen was er een duidelijke wens bij het uitgaanspubliek... voor een nachtelijke treinverbinding tussen de twee steden. Vanaf 20 december gaat de weekendnachttrein Utrecht Amersfoort rijden. Vice-premier Asscher roept de Nederlandse bevolking op mee te doen... aan de actie van de samenwerkende hulporganisaties en de omroepen voor de Filipijnen. Volgens Asscher is het een taak voor ons allemaal om te helpen...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 Aan de B-verkeersinformatie, hier staat één file... op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... voor knoop het Kleipolderplein, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag, welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Jacob Koonstam over of we onze privacy in de toekomst nog wel overeind kunnen houden. Maar eerst. De rubriek over de lachband. Ja, het was misschien wel het media nieuws van de dag. Gisterochtend werd bekend dat de publieke omroep niet langer doorgaat met de lachband... Vanaf volgende week zal er geen opgenomen gelach meer te horen zijn... in de programma's op Nederland 1, 2 en 3. Volgens het persbericht is de officiële reden... een vertrouwensbreuk tussen de lachband en de publieke omroep. Ik ga daarover praten met Tony Mandemakers, chef personeelszaken van de NPO. En met de hoofdpersoon zelf, Jacco Versluis... al 30 jaar werkzaam als lachband bij de publieke omroep. Beide, welkom. Dank u wel. Ja, meneer Versluis, u werkt dus al 30 jaar als lachband. Uh, hoe is dat ooit zo begonnen? Ja, uw lust aan uw leven. Ja, dat begrijp ik. Uh, maar dan kan ik me voorstellen dat u niet blij bent dat, uh, dat u nu de laan uitgestuurd wordt. Nou. Ja. Ja, mevrouw Mandemakers, klopt dat dat u meneer Versluis... geen enkele keer heeft gewaarschuwd voor een mogelijk ontslag? Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik de heer Versluis... zeer respecteer als lachband en als mens. Maar ik denk wel dat de heer Versluis... een iets te rooskleurig beeld schetst van hoe het gegaan is. Hè. De werkelijkheid ligt iets genuanceerder. Intern krijgen wij al maandenlang klachten... over de werkhouding van de lachband. Dus we zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan. Maar om wat voor klachten gaat het dan zoal? Nou, het gaat eigenlijk vooral om klachten over de communicatie... Hè. Als je met mensen binnen onze organisatie spreekt over de lachband... dan zegt iedereen dat het een heel gezellige man is... altijd vrolijk en opgewekt, altijd in voor een geintje. Mm -hmm. Maar, en dat is een beetje het probleem... veel mensen geven aan dat ze zich niet serieus genomen voelen. En dat is op den duur niet goed voor de sfeer op de werkvloer. Ja, meneer Versluis, u zou mensen niet serieus nemen. Herkent u iets in die kritiek? <lacht> Ja, dit bedoel ik dus. En ja. we hebben de heer Versluis daar ook eerder op aangesproken. We hebben zelfs hulp aangeboden van een gedragscoach. Maar keer op keer werden onze voorstellen gewoon weggewaagd. En dan komt er een moment dat je moet zeggen, we zijn er klaar mee. <lacht> nou, dat is niet waar. Wij hebben al in februari laten weten wat de problemen waren. En u heeft... Ja, als ik, als, ik even uit, als ik even uit mag praten. U bent keer op keer de inhoudelijke discussie uit de weg gegaan. Dus u had dit kunnen zien aankomen. Ja, dat is natuurlijk wel een terecht punt, uh, mevrouw Mandemakers. Moet de heer Versluis niet gewoon beoordeeld worden... op zijn functioneren als lachband? Nou ja, ook daar zijn natuurlijk <coughs> dingen niet goed gegaan in het verleden. Hè. We hebben steeds gezegd... de lachband hoort echt alleen thuis in slechte comedy-series... aangekochte sitcoms en de tv-show met Ivo Nien. Daar zijn ook heel duidelijke afspraken over gemaakt met de heer Versluis. Maar de laatste weken hebben we allemaal kunnen zien... dat de lachband ook opdook in programma's als nieuwsuur en opspotst. Verzocht. En dan is er natuurlijk wel sprake van een vertrouwensbreuk. Dus wat dat betreft leek het ons beter om uit elkaar te gaan. Zeker met het oog op de tv-actie voor de Filipijnen aanstaande maandag. Ja, dat begrijp ik. Meneer Versluis, korte reactie? Ja, maar dat is ook niet wat ik heb gezegd. Nee, helemaal niet. Het enige wat ik... Nee, het... Het enige wat ik heb gezegd... is dat mensen op de werkvloer zich niet serieus genomen voelden. Nou, dat vind ik echt veel te kort door de bocht. Wij zijn jarenlang heel respectvol met u omgegaan. Dan kunt u hier niet gaan zitten uh, uh, dingen... Nou ja, maar dat is dus onzin, dat probeer ik u de hele tijd uit te leggen. Er zijn gewoon afspraken gemaakt en op een gegeven moment is de maat vol. Goed, uh, hier moeten we het bij laten. Tot zover, uh, sterkte in elk geval. Uh, ja, ontslag is natuurlijk nooit leuk. Maar ik zou zeggen, uh, probeer positief te blijven en uh, altijd blijven lachen. Goed, Tony Mandemakers van de Publieke Omroep en Jacco van Sluijs, Lachband. Dank voor uw komst. Maya Louw, Henry van Loon en Diederik Schmidt. Zelfs als u als een kluizenaar leeft... staan uw gegevens al in minstens 250 databestanden. Als u gewoon internet en smartphone gebruikt weten waarschijnlijk een paar duizend bedrijven waar u bent, wat u leuk vindt... om over de gevolgen van datalekken bij overheid of bedrijven nog maar niet te spreken. Maar terwijl onze privacy op vrijwel alle fronten het onderspit delft... is er een kleine maar dappere dienst die zich blijft verzetten. Het collegebescherming persoonsgegevens onder leiding van mijn gast van vandaag... Jacob Koonstam. Goedemiddag. Europa is, nou, je kan zeggen, al een tijdje verontwaardigd over de Amerikanen. Die uh, eigenlijk al ons telefoon- en, en internetverkeer aftappen. Uh, u meldde deze week ook nog eens te gaan onderzoeken. wat ze met ons bankverkeer doen, de Amerikanen. Ja, dat is een groot bedrijf dat eigenlijk alle financiële administratieve afhandeling doet. van financiële transacties. Die heet SWIFT. Uh, in België gevestigd, maar een hele belangrijke locatie in Nederland. waar het feitelijk allemaal passeert van 500 miljoen... Europeanen. Uh, Snowden's uh, onthullingen zouden kunnen doen vermoeden. Dat is absoluut niet zeker, maar zouden kunnen doen vermoeden. dat ook de NRC een, een programmaatje heeft geplaatst. om zo te zeggen. op de apparatuur van SWIFT. Om een vervolgens... afstapje in België. Ja, maar, nou ja, dat zou dan in Nederland zijn waarschijnlijk. Op het waar... internetknooppunt hier of zo? Ja, het dat, dat grote datanetwerk ja. loopt hier ongeveer. En, en, en, en, althans in Nederland. En. Uh, wij hebben besloten op basis ook van een klacht overigens... van Privacy International, dat is een grote privacyorganisatie, en op basis van de informatie dat we dit wilden checken... voor de zekerheid Maar dat is dus allemaal na aanleiding van de klokkenluidersnoden? Ja, onder andere. U heeft geen andere aanwijzingen? Nee, we hebben dan... geen andere aanwijzingen, nee. heeft, Zou SWIFT dan uh, uh, daaraan meegewerkt hebben? Of? De, ik acht dat bijna uitgesloten, maar dat zou op zichzelf theoretisch kunnen... Het zou ook kunnen zijn dat de beveiliging van het systeem van Swift niet goed genoeg is. En dat er daarom makkelijk iets gebeurd zou kunnen zijn. Meest waarschijnlijk is, als er al iets gevonden wordt... dat de NSA natuurlijk sterker, sneller, uh, rijker is dan iedereen anders. En malware, zoals dat dan heet, kan plaatsen op systemen die ze maar uitzoeken. En hoe komt u daarachter? Door onderzoek te gaan doen. En dat kan zijn dat we er dus niet achter komen. Maar, ja. ja, nee, maar goed, uh, uh, als ik op mijn handen blijf zitten, zou u vragen waarom doet u niets? Ja, dus, dat is ook waar. Uh, Precies, ja. dus ik dacht, laat ik die maar, vraag nou zijn. <laughs> nee, maar u zegt het, als het zijn rijk, machtig, de NSC slim... dus het zal verdomd lastig zijn. Ja, erachter. behalve dat bij Belgacom, dat is een Belgisch bedrijf... is inmiddels malware gevonden. Dat, waarvan het zeer aannemelijk of zelfs bewezen is... dat het van de NSC afkomstig is. Dus als het daar gevonden is, zou het denkbaar... als het bij Swift gevonden wordt of geplaatst is, dan denk ik dat we dat, dat, dat wel kunnen vinden. Goed, wij wachten op de uitslag van het onderzoek. We gaan het zo direct uitgebreid hebben over uw strijd voor onze privacy. Maar eerst luisteren we naar een lied dat Anne-Riek Bekhuis schreef... nadat ze googlede op uw naam. 1, 2, 3, 4... nieuwe keizersgracht in hartje Amsterdam... omringd door ruimte en groen... Daar woont Jacob Koonstam. Ook al is hij voorzitter van het CBP. College Bescherming persoonsgegevens. Dankjewel. Zijn woonadres blijkt niet privé. Gisteren werd hij 64 jaar. Maar nu even terug naar zijn jeugd. In Wassenaar, toen hij 12 was, was hij al niet zo'n proletariër. Hij dacht, ik word geen voetballer, ik word parlementariër. Zijn 32e zat hij al in de kamer. Een jaar later sloeg hij met de partijvoorzittershamer. hamer. Daarna weer terug, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Tot slot de Eerste Kamer om het lijstje af te maken. Van hem niets te vinden over drugs, drank of vrouwen. Het internet toont slechts beschaafd, maar niet behouden. Want Jacob houdt graag zijn leven in eigen hand. En wanneer dat letterlijk neemt, stuit dat op weerstand in ons land. Ba, ba, ba, ba. Voor de man die de tegen Google streed vandaag dit Google-lied. Transparantie met persoonsgegevens, persoonsgegevens wat mag wel en wat mag niet. Waar je gaat en staat wordt geregistreerd met de chip van de OV. En soms lekt er iets uit, een elektronisch patiëntendossier. Een Nederlands bedrijf, ja, dat kan je nog bereiken. Maar Jacob, wat ga je doen aan Amerikaanse afluisterpraktijken? Pa, pa, pa, pa, pa. Wil hij rust en is hij thuis, dan kan hij prachtig cello spelen. Wil hij anonimiteit, dan gaat hij zeilen. En wil je zijn boot delen, dan hoef je maar te bellen. Zijn nummer, dat, dat kan Google je vertellen. Milou van Bodegraaf, Vera K. en Anrik Bekhuis. Klopten het wat ze zongen? Grotendeels wel eens openbare informatie. Ja, voor de baas van het bureau dat moet voorkomen... dat onze privacy te veel bedreigd wordt. Weet je toch al heel snel adres, leeftijd, hobby's, mobiele telefoonnummer? Nou, mobiele telefoonnummer niet zo snel. Dat moet kennelijk bij Google gevraagd worden. Daar zitten daar Er zou over mijn leven ontzettend veel meer... en ook veel dubieuze dingen te zeggen zijn, maar die hebben ze niet gevonden. Zoals Je houdt brand, lekker achter de, achter de Drugs, dat soort dingen. U mag vragen en ik heb het recht om te zeggen: van absoluut. ik ontken nog bevestig. Nee, nee, maar dat is wat de NSC namelijk ook doet bij alles wat we vragen. Ja, absoluut. Ja, dat zeggen ze inderdaad. En nu aan u de taak en nu aan mij om erachter te komen of het niet zo is. Maar nee, maar het was, we vonden het wel verrassend omdat het mobiele nummer stond bij een advertentie. U zocht iemand die samen met u een zeilboot wil delen. Ja, ah, daar gaat een lichtje op. <laughs> ja, en zo is het toch maar ja, meer. Maar het punt is natuurlijk... Hè, want daar begon ik ook uh, uh, mijn, mijn uh, presentatietekst mee. Zelfs als je als kluizenaar leeft... dan nog is het niet te voorkomen dat al dit soort informatie openbaar wordt. Ja, en, en waar ik zelf bij allerlei punten... Waar je, waar je behoorlijk zenuwachtig over kan worden... dat bleek in het eerste deel van het programma ook met het boek Circle. Uh, de, ja, iedereen die op internet bezig is, moet de hele tijd ja klikken op allerlei privacyvoorwaarden. En daarachter gaat schuil dat er dus, wat heet, cookies worden geplaatst. Dat zijn gewoon spionnen op uw eigen computer of uh, uh, uh, uh, uh, iPad of wat het ook is. Um, en alles wat u doet en laat op internet wordt daarmee ook geregistreerd. Ja, mensen wat geven men, daar toestemming voor, maar zien ja, vaak helemaal niet waar toestemming, ze toestemming voor geven. Microsoft heeft uitgerekend dat u en ik redelijk actief maatschappelijk... en dus ook op internet 75 werkdagen per jaar nodig hebben. Om al die privacyvoorwaarden te lezen. lezen. Ja, dat gaat dus niet gebeuren. En, en het betekent daarmee dat je vaak als individu absoluut niet weet waar wie welke gegevens heeft waarom, hoe die worden gecombineerd. En dat er in die zin een behoorlijke toezichthouder nodig is. En wetgeving overigens die daar paal en perk aan stelt. Ja, onder andere bleek dat, daar hadden we het ook al over... over de informatie die de klokkenleider Edward Snowden... Uh, openbaar heeft gemaakt. Amerika tapt zo ongeveer alles en iedereen af... tot naar regeringsleiders toe. Is het niet zo dat, dat waar u aan de ene kant... probeert heel ijvere gaatjes te dichten... aan de andere kant Amerika en misschien ook wel China en Rusland... gewoon hele muren rondom onze privacy omver gooien? Nou, ja, dat zal, dat, als je Snowden moet geloven, als het allemaal waar is wat hij zegt, dan, dan, dan. U gelooft het dat niet? Er, nou, er is een hele hoop waarvan. Er is in ieder geval, het onderzoek dat we gedaan hebben, of de gesprekken die gevoerd worden met de Amerikanen. blijken er drie wettelijke mogelijkheden te zijn. En dan zijn de grenzen eigenlijk. Daar staat, als je wil, met een beetje kwade wil weergegeven... alles wat technisch kan mogen. We. Doen we, ja. En, en, en ja, dat is, dat, is, dat is dan bij de veiligheidsdienst. Dan mag je aannemen dat het bij die veiligheidsdienst blijft... en niet bij u of mij terechtkomt. Maar goed, het kan ook een keertje fout gaan... en dan is die, al die informatie ligt op straat. Kortom, is het niet water naar de zee dragen wat u doet? Kijk, ik zou natuurlijk het liefst willen dat ik Obama dreigend aankijk... met mijn vingertjes waaien en dat hij dan zegt, ik hou er mee op. Maar dat gaat zo niet. Hij dus zegt er zelf, we... zelf van niks te weten. Nee, althans op, op, op het punt van uh, de, de volgen van leiders uit de wereld... zegt ja. hij niks te weten. Maar voor het overige is het mede gebaseerd op wat heet een executive order. 12-triple-three. Maar hij is een dus, handtekening om heeft. Nou ja, wat in ieder geval een presidentieel besluit is... dat dit soort dingen meegevolgd moet worden. En dat is degene wat, waar ik hoop op heb gevestigd. Als de hele wereld zegt, nee jongens, dat moeten we niet meer doen... en als Europa eens een keer verenigd een vuist in de richting van Amerika uitslaat... dan kan het zijn, dan is het de president die het voor het zeggen heeft. En die kan zeggen, die hoeft daarvoor niet naar de twee kamers uh, in, in, in Washington... maar die kan zelf die executive court order wijzigen. Ja, ja. En zeggen, ja, we gaan het anders doen, minder doen. Ze zullen altijd blijven spioneren... Als er nooit meer gelende in de wereld is, leven we in een betere wereld. Nou, nee. Op het moment dat hier een beetje pressie wordt uitgeoefend, dat zie je gebeuren. Nou ja, uh, als Europa één wordt, dat is al iets waar veel mensen Angela zeggen... Van haalbaar, maar Angela Merkel heeft al direct contact gehad. Uh, uh, de Braziliaanse was president was buitengewoon neidig. En in Amerika is de discussie ook losgepast. Ja. Dat is één positief punt uit de laatste berichtgeving... om het zo maar te zeggen, van de afgelopen weken. Je ziet dat de grote Amerikaanse bedrijven uit Silicon Valley, Google's... de Facebook's, de Microsoft van deze wereld... echt geschrokken zijn van dit alles... omdat ze het vertrouwen van de klanten buiten Amerika kwijt te zijn. Ze merken dat ze daar misschien klanten door kwijtraken. Ja, en dat, dat is overtuigender dan het principe dat doen we niet. Uh, luister, een beetje pragmaticus gebruikt ook dit soort dingen. En de, op het moment dat het Amerikaanse bedrijfsleven ziet dat ze hier last van krijgen, dan is de pressie van Europa... en de rest van de wereld aan de ene kant... en vanuit Silicon Valley, het bedrijfsleven zelf... die zegt, hey, kan, het, kan het een ontsje minder... kan zijn dat daardoor wel enige verbetering op gaat Even het velen. laatste nieuws. De SP en de ChristenUnie vroegen gisteren om opheldering van het kabinet... over de antennes op het dak van de ambassade van Amerika in Den Haag. Weet u wat die antennes daar doen? Nee, geen idee. Leuke vraag. En maar eens even zien wat het antwoord wordt. Ja, zij denken dat die antennes het dataverkeer in de omgeving van de ambassade, dus binnenhof, ministerie van Algemene Zaken, etc. Dat al die informatie dat ze, dat ze die Amerikanen dat onderscheppen? Kan zijn, ik weet het niet. De vragen moeten dan maar. moet een onderzoekje plaatsvinden. Maar de, de, er wordt al weken uh, uh, gezegd in media, met name, dat binnenkort Nederland aan de beurt is. En dat in die zin Snowden een aantal wat informatie heeft... over wat er feitelijk in Nederland gebeurt. Ja. En, uh, Bent u niet is... te lang naar hem toegegaan om te vragen... joh, kom op met die informatie? Nee hoor, dat lijkt me niet helemaal... De, de, de, de rol van de officiële toezichthouder, de autoriteit... op het gebied van persoonsgegevens om naar Snowden toe te gaan. De Waarom informatie niet? die hij, hij... kan, Hij weet mee te vinden als het nodig is, zou ik denken, toch? Alles is het maar via ja, Google. Ja, het is We kennen op, ja, het ook met telefoonnummer. Dus, ja. <laughs> ja, staat erop. Maar, maar het is toch informatie die u neem ik aan heel graag wil hebben? Nou, alles wat wij horen van Snowden is vooral de structuur die die blootlegt. En is die wel de, structuur... de reden voor, voor, voor een aanleiding voor uw onderzoek naar Zwift. Zeker, en, en een paar andere dingen. Maar dit is, dit, dit is, dit is de hoofdzaak en, en, en het verzoek aan ons... En niet alleen aan ons, maar ook aan de Belgische collega's... en een aantal andere buitenlandse collega's om hier onderzoek naar te doen. Maar het is me eerder gevraagd, waarom ga je niet naar Snowden ja. zelf toe? Wij zijn onafhankelijk, we doen dat onderzoek en we zullen dat ter plekke doen. We moeten niet zien of Snowden iets zegt... maar we moeten zien of op Zwift uh, de, de zaak in orde is. Vindt u dat minister Plasterk uh, de Amerikanen goed aanpakt? Weet ik weet niet precies. Ik denk dat, dat, dat wat hij gedaan heeft... in eerste instantie, als ik het een beetje schertsend mag zeggen... zich zeg achter mijn rug verschuilen. Dat vind ik in zijn algemeenheid heel verstandig. Verstandig? Ja, zeker. Ja, want hij laat u uh, ja, de ja, ja, uit kijk, wij, zijn, wij waren er als de kippen bij op 6 juni of 7 juni... om, ik ben ook voorzitter van de Europese vergadering... Om aan van Vivian de toezichthouders... Redding, van de toezichthouders aan Vivian Redding, de vicevoorzitter van de Europese Commissie... te zeggen van, daar moeten we echt ook als Europa achter aan. Want ja. als ik een briefje schrijf vanuit Juliana van Stolberglaan... naar de NSE ja, in Den Haag dan de de is dat niet direct impact. Nee, maar minister Plastek, uh, uh, hij zei wel, het kan niet wat de Amerikanen doen. Uh, hij vraagt ze dan of ze de informatie alstublieft weg willen gooien. Ja, de, de, de, maar daarvan eerder opmerking... Ik kijk nu ik, zelf heel pijnlijk zo van, dat gaan ja, ze toch nooit nee. doen? Dat bedoel ik, ik daarmee. Nou ja, dat, dat schat ik niet in. Niet op verzoek alleen van, van nee. plastic. En dus vind ik dat Europa hier een vuist moet maken. En dat gebeurt tot op een ja, grote moment. En Europa auto. wil dan dat bondgenoten elkaar niet... Onnodig bespioneren. Vind ik ook zo'n leuke vraag. Nou ja, luister, laten we eens even de andere kant trekken. Dat is voor privacy toezichthouder misschien helemaal ongebruikelijk. Maar er is enige dreiging van, van alles en nog wat: terrorisme. terrorisme. En dus is het niet onzinnig om te zorgen dat je dat probeert voor te zijn. De vraag hoe je dat doet, en hoe massaal je vervolgens gegevens verzamelt, ja, daarvan vind ik dat de NSE ruim over de maximale uh, snelheidsgrens ja, Maar het zit hem gaat. natuurlijk in het woordje onnodig, want de Amerikanen zullen altijd zeggen dat het nodig is. Nou ja, dat is een groot verschil tussen Europese opvattingen daar en Amerikanen. Wij zeggen, je moet niet een hooiberg bouwen als je de speld wilt vinden, en de Amerikanen zeggen, je moet eerst de, spelt, je moet eerst de hooiberg bouwen, Helemaal, wil je ja. überhaupt de speld kunnen vinden. Er is een coalitie van burgers en organisaties, die heeft een rechtszaak aangespannen tegen minister Plasterk, maar u doet niet mee, hè, nee, we zijn, een, we zijn net als de uh, uh, autoriteit financiële markten, de Nederlandse bank, enfin, we zijn toezichthouders. We wil onafhankelijk blijven. Ja, nee, ja we, gaan geen actie, we zijn geen actievoerders, we zijn toezichthouders met bevoegdheden om, om organisaties tot de orde te roepen als dat even kan, maar we gaan niet actievoeren. Privacy en, first het, het doet wel mee met dat ja. proces. Vincent Beures is, is van ja. die club, uh, die vindt juist dat u dat wel zou moeten doen. Luister maar. Ja. En wat wij soms een beetje missen aan het college bescherming persoonsgegevens, uh, zeker in vergelijking bijvoorbeeld met een land als Duitsland, is een kritische rol in het publieke debat en echt stelling durven nemen uh, en ongevraagd advies geven over zaken. Vincent Beuren, u zou iets meer op de barricade moeten juist. Ja, het geestel is dat Vincent Beuren dat al vaker heeft gezegd, ook waar het paspoort, en de vingerafdruk uh, ja. uh, betreft. En dat is gewoon omdat hij over onze advisering uit 2007 heeft ingekeken, over onze advisering daarna heeft ingekeken. Ja, als je het niet wil zien. En wij zijn niet een organisatie, we zijn geen actievoerder, hij wel. Nee, maar zij, zij eisen in die rechtszaak dat de AIVD de informatie die dus illegaal verkregen is, door de Amerikanen niet gebruikt. Dat, dat vindt u toch ook? Eén, wij weten niet of er informatie bij de AIVD is. Twee, we weten niet of het illegaal gebruikt is. Dus drie, we gaan dat niet vorderen. En dan zou je hooghard kunnen zeggen... ja, maar CBP, waarom heb je niet bij de AIVD-onderzoek gedaan? En het antwoord is daar simpel op. Eh. Namelijk dat we daar niet bevoegd Eén, zijn. Eén, u, u weet heeft dat de Amerikanen, u zegt het zelf... met een te groot visnet dingen doen waarvan wij zeggen dat ze niet mogen. Twee, u weet dat Nederland de AIVD samenwerkt met de NSA... en informatie gebruikt. Jazeker, maar dan weten we nog niet of die bulkgegevens... ook daadwerkelijk bij de AIVD terechtkomen... En bovendien, de wetgever heeft bepaald... was mijn eerste ontdekking in 2004... toen ik voorzitter werd van het College Bescherming persoonsgegevens, dat de wetgever had bepaald dat wij niet bevoegd zijn... in de richting van de AIVD. Ja, dan houdt het op. Moeten we wel bij de AIVD zijn? Of bij de militaire inlichting en veiligheidsdienst? Mogelijk bij beide, maar ik, weet niet, ik heb deze procedure niet helemaal gevolgd. Van, van, van Privacy First. Ja. Die Amerikanen begrijpen de opheffing hier niet... Jawel, bij de Amerikanen is ook grote ophef. Uh, je ziet bijvoorbeeld anderhalve week geleden... Capitol Hill, waar de twee kamers gevestigd zijn... dat er een hoorzitting is geweest. En dat allerlei mensen van republikeinen en van democratische herkomst zeggen... we zijn stom verbaasd dat dit gebeurt en dit zou zo niet moeten. Er zal zeker het een en ander gebeuren. Spionage blijft, is van alle tijden en zal ook in de toekomst plaatsvinden op deze schaal mag ik grondig hopen dat het een stuk teruggebracht wordt. Ja. U haat het als mensen zeggen dat uh, het CBP een tandenloze tijger is. Uh, to toch is dat niet gek als je ziet wat er allemaal gebeurt. Uh, uh, u doet uw best... Maar nogmaals, aan de andere kant uh, trekken onder andere de Amerikanen, maar misschien ook wel de Russen, misschien ook wel de Chinezen zich daar helemaal niks van aan. Nee, dat kan zijn. Maar dan hebt u het heel erg over spionagedienst. En dat is toch nou ja, maar één dat klein ook deel. Over ja, maar en eerder, u had het eerder in deze uitzending in het begin over dat boekje. En op, of boek, 200, 500 pagina moet ja. ik een boekje noemen. Over social media. Ja, over social media en alles. Als je alles aan alles koppelt. En u niet alleen via Google informatie, die ik op de een of andere manier vrijwillig heb afgegeven, maar echt alles, het, het spionage in mijn eigen eigen huis, in mijn eigen systemen. Wij zijn zelf onze grootste vijand, wat dat Nee, betreft. nee, nee, dus de technologie... waar over het algemeen van leuke dingen... echt gewoon... Uh, en, en, en de Amerikanen zeggen mij dan... you, you don't want to spoil our fun. Nee, dat willen we niet. Want allemaal handig internetbankieren. Allemaal en ondertussen moeten we zorgen... dat er grenzen gesteld worden aan... de betalingsmethoden... die daarvoor de nieuwe economie... u betaalt niet meer met geld... Maar u betaalt met data. Ja. En dat heeft hele grote consequenties. Maar goed, nou, wij, wij doen natuurlijk, dames zeg ik, zijn wij zelf onze grootste vijand. Wij doen natuurlijk gretig mee. Iedere nieuwe app die weer reuzehandig is, of het nou WhatsApp is of noem maar op. U doet niet gretig mee, maar u hebt geen idee wat er erachter gebeurt. Precies. Dus niet dat doen we vrijwillig, ja, toch? Ja, dat is niet gezegd. Want vrijwillig Omdat iets doen wat je niet weet zijn. is niet vrijwillig. Ja, dus eerst informeren. Zorgen dat, je er, dat, dat, dat er goed naar gekeken wordt. Bovendien wet en regelgeving. Ik mag u niet inhuren voor minder dan het minimumloon. Dat heeft de wetgever zo hmm. bepaald. Ja, dat is en je lekker zou helder. ook ten aanzien van dat soort dingen huur arbeid, ook bescherming persoonlijk. Jawel, maar, maar, maar, maar, maar zeker nu, en zeker als jongeren, heb je toch eigenlijk helemaal geen keuze meer. Stel je voor dat je zegt, ja, ik ga helemaal niet meedoen met Facebook. Dan weet je niet meer waar de feesten zijn. Oké, okay, en dan, je dan je vraag ik aan kinderen. die jongeren, is jouw moeder soms vriend op Facebook? En dan zegt die plotseling, oh ja, ik heb wel iets te verbergen. Bedoel, er zijn natuurlijk ook grenzen waarin je speelt. En, en, en, maar ze en je kunnen je eigen... niet meer zonde, toch? Nee, dat is waar. Maar dat betekent niet dat Facebook daarmee voor iedereen beschikbaar moet zijn. In de zin van inzichtelijk zijn voor alles. En er zijn heel veel meer dingen. OVC EPD, uh, rekeningrijden, Albert Heijn Bonuskaart. Al die dingen waar wij bovenop zitten, tandeloos of niet... maar succesvol in geopereerd hebben en zorgen dat het in orde komt. En als u zegt tandeloos, dan ben ik het voor een deel daarvoor. Nou ja, ik zeg te. het niet. Men euh, mensen Oke, zeggen het. Ja. U wordt daar ja, dan nee, nee, boos over. Nee, nee, oh, ik, boos, helder boos. Maar de, de, de, de, Teleurgesteld. De, ja, ja, ja, verdrietig. Ja. Ja. Jacob maar ja, u, u, de, u, u vindt het nee, jammer... Nee, dan, dan, dan, dan, dan is er één antwoord en dat is geef wetgever, geef ons snel een effectieve boetebevoegdheid. Nu kunnen we alleen maar een last onder dwangsom opleggen. Ik zei altijd, dat is als het ware de agent... die iemand sternakel bezopen 180 km per uur op de A4 ziet rijden... en dan zegt meneertje, als u het nog een keertje doet... bent u er gloeiend bij. Dat is onze bevoegdheid. Maar u gaat die bevoegdheid krijgen, toch? Ja, die gaan we krijgen. Wanneer? Uh, ik hoop per 1 januari 2015. Ik hoop dat de, uh, de staatssecretaris, dat heeft hij toegezet... die boetebevoegdheid nu in de Kamer En dan, dan flinke maken. boetes opleggen? Dan kunnen we redelijk flinke boetes opleggen. En als de Europese verordening dat is de wetgeving die in Europa nu in de maak is passeert, dan mogen wij tot 5% van het bruto omzet van het bedrijf uh, uh, als boete opleggen. Uh, dat kan goed aantrekken. En dat ja. kan echt in de miljarden lopen. Ja, dus dan u, wordt het interessant. U, u heeft wel eens gezegd, het probleem is een beetje... misschien ook wel vooral als het om jongeren gaat... Uh, hoe maak je uh, privacy sexy? Ja, dat, dat, is een, dat is ingewikkeld. Maar hoe heb je bezuiniging op, op, op energie sexy gemaakt? Want en, jongeren zien toch te weinig het belang daarvan in. Ja, het is alsof... maar even rond Holland... alsof, alsof degene die met privacy bezig zijn... de boel verkoopt... Knallen, dat, het, dat het leuker eraf gaat, om het zo maar te zeggen. En je zou eigenlijk veel meer moeten kijken... Het, het geestige is dat je eigenlijk marketeers nodig hebt... om privacy iets meer als vanzelfsprekend onderdeel te laten maken. Van, die zouden misschien zeggen, u moet meedoen met die acties. Zo'n uh, zo strafzaak tegen, nee, tegen moe, de minister. Ja, nee, nou ja, de marketeers zijn zelf degene die het meest die privacy overschrijden. Dus dat wordt ingewikkeld. En aangezien ja. mijn broer ook marketeer is... wordt dat onder de kerstboom wel weer een lollig debat. Ja, ja, het is ze zouden u wel kunnen helpen hoor. Dus dan <laughs> zou ze zeker kunnen, ik zal het hem. Ja, het is, want of, of u moet meer openheid geven over de onderzoeken waar u mee bezig bent. Want, want dat doet u niet als ze lopen, hè? Niet als ze lopen. Maar, dat, dat, dat maar is waarom al... eigenlijk niet? Nee, bang dat die bedrijven dan omdat anders... u Nee, helemaal niet. Omdat vanuit de journalistiek in ieder geval waar rook is, is vuur zal leven. Dat weten ja. we dan gewoon nog niet. Dus het is een enkele keer dat we het doen. We hebben het bijvoorbeeld bij NPO gedaan. U wel bekend. Nederlandse publieke omroep. Ja. Die over de cookies. Boven de cookies. En die cookies die ze plaatsten. En overigens naar ons oordeel die ze nu ook plaatsen, zijn in strijd met de wetten. We zijn dus bezig om daar een halt aan te roepen. En wij vonden dat het zodanig curieus was dat. Men de Nederlandse publieke omroep, belasting betaalt. Ook mensen verplichten als ze uitzendingsgemist wilden zien of horen... dat ze dan ook nog met data moesten betalen. Dat we zeiden, dat gaan we gewoon meteen uh, publiek maken. Daar waren ze ook behoorlijk nijden over. Ja, want ook als je die cookies niet wil, zegt u... dan moet je bij al die informatie kunnen waar de mensen hun belasting voor betalen. Dat zou ik denken. Ik wens u heel veel sterkte in de strijd voor onze privacy. En ik dank u voor dit gesprek. Voorzitter van de College Bescherming Persoonsgegevens, Jacob Koonstan direct een debat over de vraag of de overheid moet stoppen met het klimaatbeleid. Maar eerst het NRS Journaal. Ewout Jong gaat het voor u lezen.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 Access for All is door de Consumentenbond Provider Monitor... alweer uitgeroepen tot de beste alles in één provider van Nederland. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee en daar ben ik hartstikke trots op. Gefeliciteerd, hè? Dank u wel. En jullie vieren het met een aantrekkelijk aanbod... op alles in één extra van Access for All? Dat klopt. Op access4all.nl vind je meer informatie. Dat klopt ook, ja. Fijne dag verder, André. Ah, Oké, okay, dank wel. Tot ziens.